Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. President Obama beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder grenzen is daar kritisch over. De organisatie wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. Door de aanval kwamen zaterdag twaalf artsen en tien patiënten om het leven. De Amerikaanse generaal Campbell heeft gezegd dat het bombardement een vergissing was. De Tweede Kamer roept het kabinet op om zo snel mogelijk het aantal asielzoekers in het dorp Oranje weer terug te brengen tot 700. Ook moeten er zo snel mogelijk leegstaande overheidsgebouwen worden gebruikt voor opvang. Een motie van D66 daarover is aangenomen door de hele Kamer. Gisteren besloot staatssecretaris Dijkhoff toch 700 extra asielzoekers naar Oranje te sturen. Premier Rutte zegt dat hij dagelijks heel nauw is betrokken bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek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 Zij mogen op het Jans Kerkhof actie voeren. Omdat er twee demonstraties gepland staan... en er bovendien op internet verschillende acties zijn aangekondigd... om de Pegida-betoging te verstoren... wil de gemeente dat ze op vaste locaties plaatsvinden. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt... met soms regen of motregen. Morgen overdag blijft het vaak bewolkt... met soms wat lichte regen. Het wordt smiddags hooguit 15 graden. Vrijdag breekt iets vaker de zon door. Dit was het.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1117. Weer twee uur lang, muziek hier op je eigen lokale radio, CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen en we gaan luisteren naar twee uur lang naar muziek. En de eerste cd is een nieuwe cd van Deuter. En Deuter is een muziekartiest die al vele, vele jaren meeloopt. Zijn cd heet Elementation of the Heart van het label New Earth Records. Daarna komt ook een nieuwe cd van Kathy Sanborn, Lights of Lania Kea. Nou, Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Je uh, kan het controleren natuurlijk via de website peacefulradio.eu. Ik wens je veel luisterplezier.